6 uur. Goedemorgen, Freddy van met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft te pogingen gedaan een ballistische raket te lanceren. Dat werd gemeld door onder meer Zuid-Korea. Na enkele uren gaf Noord-Korea de mislukking toe. De Verenigde Staten hebben de lancering veroordeeld. Noord-Korea had eerder aangekondigd dat het binnenkort een raket zou lanceren. En internationaal was daar veel kritiek op, omdat het land daarvan wordt verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Deze lancering zou deel uitmaken van dat programma. Het ongeluk in een zwembad in Tilburg waarbij in november een baby van vijf maanden omkwam heeft geen politieke gevolgen voor de burgemeester of wethouders. Het college ziet geen reden om op te stappen en een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen tegen een van de betrokken wethouders haalde het niet. De vijf maanden oude baby overleed nadat in het zwembad twee geluidsboksen van het plafond naar beneden waren gekomen. Militairen hebben een deel van Bissau, de hoofdstad van Guinea-Bissau, bezet. Onduidelijk is tot welke groepering ze behoren. Er is even geschoten en de staatstelevisie is op zwart gegaan. Er zijn ook berichten dat er geschoten is bij de ambtswoning van premier en presidentskandidaat Carlos Gomez junior. Maar het is niet duidelijk of hij thuis was. De spanningen in het Afrikaanse land waren de afgelopen dagen opgelopen na de eerste ronde van presidentsverkiezingen. Volgens de officiële uitslag heeft Comes 49 van de stemmen gehaald, maar volgens een opponent is er gefraudeerd. Zoekmachine Google heeft in het afgelopen kwartaal een netto winst geboekt van bijna 3 miljard dollar, en dat is een miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste internetbedrijf ter wereld kondigde verder een aandelensplitsing aan. Doel daarvan lijkt om de positie van de huidige top van het bedrijf te versterken. Het weer. Vanochtend eerst nog wat nevel of mist, de rest van de ochtend zonnig. Daarna ontstaan stapelwolken en vanmiddag is er plaatselijk kans op een bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een waarschuwing. Want in het oosten en zuiden van het daar komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is vrijdag de 13e. Goedemorgen. Ja, het vrijdag de 13e akkoord zou wel een heel ongelukkige naam zijn. Maar ja, wie weet zijn de onderhandelaars niet bijgelovig. De verslaggevers in Den Haag, Joost Vullings en Marcel Bril... houden in ieder geval het katshuis en het Binnenhof in de gaten. Het wordt ook een belangrijke dag voor Suriname. Het proces over de decembermoorden gaat verder. Maar de grote vraag is hoeveel verder nog? Correspondent Harmen Boerboom, bericht vanuit Suriname. En wij praten erover met de broer van de vermoorde journalist Bram Beer. Na het aannemen van de amnestiewetschrift Henry Beer. Hun broer, dus president Bouterse, een open brief om te staan voor wat hij heeft gedaan. De Noord-Koreaanse lange afstandsraketten scoort na de lancering in zeven dwenen. Schande voor de natie, maar het feit dat hij gelanceerd is... leidt tot woede en bezorgdheid bij de buren. Correspondent Wouter Zwart vertelt straks meer. En het is nog steeds niet duidelijk hoe het in Syrië gaat... met het terugtrekken van de troepen van Assad. We spreken met Syriër Abraham Miro. hoorde verslag van de raadsvergadering in Tilburg... over de roestvorming in het zwembad en de nalatigheid van de gemeente. Er moet een toezichthouder komen voor de woningcorporaties. Dat vindt de koepel van corporaties. Edes-voorzitter gaat straks vertellen ze. Waar zo'n toezichthouder dan vooral op moet gaan letten. FC Zwolle kan vanavond kampioen van de eerste divisie worden... en rechtstreeks promoveren, spreken FC Zwolle voorzitter Adriaan Visser. En vandaag, op vrijdag de 13e zijn bij het dierenasiel in Amsterdam de zwarte katten in de aanbieding. Ook daarover hoort u dit Radio 1 Journaal tot half tien. En u kunt ons ook volgen via internet via nos.nl. De poging van Noord-Korea om een ballistische raket te lanceren is niet gelukt. De lancering was gisteravond rond half twaalf Nederlandse tijd. Noord-Korea deed urenlang geen mededelingen, maar gaf uiteindelijk toe dat het niet was gelukt om de raket in een baan om de aarde te brengen. Volgens de Japanse minister van Defensie stortte de raket een minuut na de lancering in zee. Correspondent Wouter Zwart over de lancering. Noord-Korea blijft volhouden dat de lancering echt puur bedoeld was om die satelliet de ruimte in te schieten. Een wetenschappelijk en dus vreedzame missie waarop het land recht heeft. Noord-Korea had natuurlijk al eerder aangekondigd dat het een raket zou lanceren, maar heeft niet gezegd wanneer. Internationaal kwam er de afgelopen weken veel kritiek. Al dus Wouter Zwart koreas tegenstanders, hè, waaronder de Verenigde Staten, die beweren dat ja, in werkelijkheid tegelijkertijd rakettechnologie wordt getest. Waarmee ook ja, andere wapens, zoals bijvoorbeeld nucleaire wapens, vervoerd zouden kunnen worden. En dat zou natuurlijk een zoveelste overtreding zijn van VN-resoluties ja, die tegen Noord-Korea zijn ingesteld. De raket was volgens de Noord-Koreanen ook bedoeld om de honderdste geboortedag van de grondlegger van het jan land, Kim Il-sung, te eren. De Verenigde Naties willen dat waarnemers in Syrië gaan toezien op het staakt-het-vuren dat gisteren inging. In een ontwerpresolutie van Amerika staat dat er in eerste instantie 30 ongewapende waarnemers moeten gaan. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. As we speak, our representatives in New York are consulting on a potential UN monitoring mission that would go to Syria. Under the right authorities, circumstances and de circumstances conditions. Het Amerikaanse plan wordt door alle VN-ambassadeurs gesteund. Syrië zou bereid zijn de waarnemers toe te laten. De dertig moeten vooral onderzoeken of een nog grotere missie kan worden gestuurd. Volgens Clinton moeten de waarnemers volledige vrijheid hebben om te gaan en staan waar ze willen. The ...communications en access throughout the country. En en Kofi Annan heeft de Veiligheidsraad laten weten... ...dat het bestand op de eerste dag redelijk is nageleefd. Naar de Amnesty-wet in Suriname werd vorige week aangenomen... ...waardoor betrokkenen bij de decembermoorden van 82 vrij uitgaan... ...na een eventuele veroordeling. Het strafproces daarover gaat vandaag in Suriname volgens verwachting verder. Het openbaar ministerie is aan zet om de strafeis te bepalen. Volgens advocaat Gerard Spong zijn er voor de aanklager drie scenario's. De eerste is dat hij de overeenkomstig die amnestiewet zegt uh, het proces moet stoppen. Ik uh, vraag mijn eigen niet-ontvankelijkheid. Uh, daar zijn op zich wel aanwijzingen voor dat hij dat gaat doen. Maar welke aanwijzingen dat dan zijn, dat zei Spong niet. Een tweede optie is dat hij zegt, uh, ik stel me wat magistratelijk op. En dat betekent dat ik uh, als jurist, fatsoenlijk jurist, moet erkennen... dat deze wet in strijd is met in ieder geval mensenrechtenverdragen. Dus dat wij door moeten gaan met het proces. Sprong is erg betrokken bij de kwestie. Hij was adviseur van de oud-minister van Justitie in Suriname... bij de voorbereiding van het proces tegen Boutersen. Volgens hem is er nog een derde optie, zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Als derde mogelijkheid, dat is ook nog wel een mogelijkheid, is dat hij zegt ik recuileer helemaal niet. De wet geeft mij wel de bevoegdheid om een requisitor uit te spreken, maar daar ben ik helemaal niet toe verplicht. Krijgsraad zoek het maar uit. En ook dan is het proces dood? Nee, dan is het proces niet dood. In ieder geval niet naar Nederlands recht. Want dan kan de krijgsraad zeggen, goed meneer, u hebt de gelegenheid gehad, maar wij gaan door. Het is dus hoe dan ook aan de krijgsraad om te bepalen hoe het strafproces over de decembermoorden verder gaat. De verdachten in het strafproces staan terecht op verdenking van betrokkenheid bij de moord op 15 vooraanstaande Surinamers in december 1982. Koepel van woningcorporaties, Edes, wil dat er een nieuwe toezichthouder komt voor de woningcorporaties. Die moet onafhankelijk zijn van die minister en gaan samenwerken met de Nederlandse bank. Edes, voorzitter Mark Kallon, eh, vindt het huidige systeem niet meer toereikend. Er zijn heel veel incidenten geweest de laatste tijd. Daar zijn we dus ook gewoon zat van. Coöperaties zijn er zat van dat ze op moeten draaien voor het geknoei van één enkele corporatie. Dat moet dus afgelopen zijn. Coöperaties zijn op dit moment elkaars vangnet en moeten van elkaar op aankunnen, zegt Calon. Onze leden die staan garant voor elkaar, dus, uh, voor het geld. En uh, dat doen ze alleen maar als ze zeker weten dat het, dat het goed komt met dat geld. Onlangs kwam Vestia, de grootste woningcoöperatie van Nederland... in de financiële problemen. En door dat vangnet dreigden ook andere coöperaties in die problemen te komen. En dat moet dus afgelopen zijn, zegt Edes. En daarom pleit de voorzitter voor een toezichthouder... die ook hard kan ingrijpen als het misdreigt te gaan bij een coöperatie. We hebben nu het Centraal Fonds. Die geeft een advies aan de minister. En die minister kan een aanwijzing geven. Dat duurt te lang en dan is het ongeluk al gebeurd. Je moet dus op het moment dat het fout gaat of voor die tijd... Moet je al in kunnen grijpen. Minister Spies heeft een ander voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Daarin blijft zij verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer integriteit en prestaties van de corporaties. Dat gaat volgens de koepel van woningcorporaties niet ver genoeg. De nieuwe autoriteit is afhankelijk van de minister. En wij willen juist dat die nieuwe autoriteit onafhankelijk van die minister is. Dus dat hij zelfstandig kan ingrijpen. Nou, het voorstel van minister Spies ligt al bij de Tweede Kamer. Het ongeluk in een Tilburgs zwembad, waarbij een baby van vijf maanden om het leven kwam, heeft geen politieke gevolgen voor burgemeester en wethouders. Verantwoordelijk wethouder wil niet opstappen. Daarop diende de oppositie een motie van wantrouwen tegen hem in, maar die haalde het niet. Wij zijn op dit moment met 44 aanwezigen, waarvan 12 raadsleden voor de motie hebben gestemd en 32 tegen de motie. Dus de motie is verworpen. Een vijf maanden ouder baby overleed in november nadat in het zwembad twee geluidsboksen van het plafond vielen. Uit onderzoek blijkt dat er fouten zijn gemaakt door de gemeente Tilburg en dat zij verantwoordelijk is voor de gevolgen. Maar we hoeven dus geen koppen te rollen. Daar is burgemeester Noordaan blij mee. Ik vind het erg fijn dat we op deze manier deze zware zaak toch eh, op een hele eh, goede manier met elkaar hebben kunnen bespreken. Dank u wel. Ik gezegd gezegd, heb besluit de regering. Deel van de hoofdstad van het West-Afrikaanse land Guinea-Bissau is bezet door militairen. Onduidelijk is tot welke groepering ze behoren. Er is geschoten, er zijn ook granaten afgevuurd. En ook bij de ambtswoning van de premier en presidentskandidaat Carlos Gomez junior zou geschoten zijn. Dus correspondent Paulien Baks. De ambtswoning van de premier was niet toegankelijk. Journalisten probeerden daar naartoe te komen, maar de weg werd geblokkeerd. En de diplomaten die. Er zitten die uh, durfden hun kantoor niet uit, omdat er toch al behoorlijk uh, veel lawaai was. Het is niet duidelijk of Gomez junior thuis was. Het land heeft sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1974 veel politieke onrust gekend. wat is Pauline Bax. Guinea-Bissau is al jaren spanning tussen allerlei politici... die elkaar voortdurend de macht bevechten... en eigenlijk voortdurend aan de macht willen komen. En dan is er ook nog het leger dat behoorlijk ongedisciplineerd is. En het heeft een hele lange geschiedenis van allerlei staatsgrepen. Dus als de televisie op zwart gaat en de radio ook... dan denkt men meteen, ha, het zal wel weer een staatsgreep zijn. De spanningen in het Afrikaanse land zijn de afgelopen dagen opgelopen na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen eind maart. Over die uitslag ontstond veel ophef. De tweede ronde staat gepland op 29 april. Of die doorgaan is afwachten. Ed Anker, oudste Tweede Kamerlid voor de Christenunie, wordt wethouder in Almere. De 33-jarige Anker vocht cda -er Berdien Steunenberg op. U kent hem misschien als Berdien Stemberg. Zij stapte eind maart op naar een motie van wantrouwen. Naar kritiek op het parkeerbeleid in Almere. Anker kijkt er naar uit om te beginnen. De portefeuille die, die er ligt, vind ik een hele mooie portefeuille. Uh, beheer openbare ruimte en leefomgeving. Dat is uh, nou ja, echt hoe de stad beleefd wordt door de mensen. En daar, nou, daar wil ik graag mee aan de slag. Anker zat van 2007 tot 2010 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij lid van de gemeenteraad in Zaanstad. Hij benadrukt dat hij wethouder wordt voor ChristenUnie en CDA. Dan de beurzen, die sloten gisteren in New York met stevige winsten. Daarmee zette Wall Street het herstel van afgelopen woensdag voort. Zelfs tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt... konden de winst niet drukken. Beleggers hoopten op de cijfers van Google, maar die kwamen later op de avond. Uiteindelijk sloot de Dow Jones-index 1,4 hoger... en de technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 In Japan zijn de beurzen alweer even open. Ook daar winst de Nikkei staat op dit moment op een winst van meer dan 1 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Raccoon was de grote winnaar gisteravond tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Groep uit Zeeland was vier keer genomineerd voor muziekprijzen. Drie sleepten ze er in de wacht. Die voor beste artiest pop, voor beste album en één voor de beste single. En die beste single was No Mercy. She walks in and says come on let's have it. Worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle so cheap girl. ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet? She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes.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 Nou, Mercy van Raccoon en de band Go Back to the Zoo sliep ook nog twee awards in de wacht: eentje voor Beste Band en eentje voor Beste Artiest Rock. Whalen won de 3FM Award voor Beste Zanger. En Beste Zangeres werd Ilse de Lange. Het is 16 minuten over 6. Wij gaan nou naar Mino Remmers. Mino. Ook geen Mercy voor ganzen, geloof ik, hè, in Nederland. Nee. Nee, daar moeten korte metten mee worden gemaakt. Kijk, het fraaie toch van zo'n ochtenduitzending is je kan in een studio zitten en het ochtend laten worden, of op een dijk vlak bij de Grebbeberg. Dat is heel anders, hè? Dat klopt. Prachtig. Ja, ik heb al een vosje gezien. Hoi. Er zijn ook heel veel hier. Ja. Daar zijn er ook bijna te veel van, hè? Dat uh, zeggen heleboel mensen. Zeggen dat en dat in sommige gebieden is het ook wel zo. Ja. Adriaan Guldemond is dit van Selem Onderzoek en Advies. Zelfstandig onafhankelijk adviesbureau uit Culenborg en staat hier bij mij. Ganzenexpert. Dat uh, mogen altijd anderen van je zeggen. Ik hoor ze nog niet, of komen ze nu toch langzaam? Nou, als je goed luistert, in de verte komen ze nu van de slaapplaats aan. En ze vliegen dan hier naar de weilanden waar ze lekker kunnen eten. Ja. ja Hoorden ze? Ja? Ja, het zijn er veel te veel, hè? Er zijn in Nederland ontzettend veel ganzen. En uh, vroeger toen broedden ze hier nog niet. Maar sinds de jaren zestig zijn ze hier gaan broeden. En uh, sinds die tijd uh, neemt het aantal geweldig toe. En uh, ja, dat levert toch heel veel problemen op. Niet alleen uh, voor de landbouw, waar ze natuurlijk het gras eten... en andere gewassen, maar ook uh, de natuurbeschermers, de terreinbeheerders... die zijn er ook lang niet altijd blij mee. Ook al is het natuurlijk een heel groot succes, kan je zeggen, voor het natuurbeheer. Maar ze eten ook... Uh, uh, allemaal rietkraag op, terwijl je juist rietkraag wil hebben. Uh, en ze gaan op orchideeënlandjes zitten. Uh, en daar poepen ze op. En volgend jaar zijn, zijn orchideeën weg. Het, zijn eigenlijk ook, het is een beetje de vijand. Dat is een groot woord. Bruin-grijze, langrijkende vogels... die 180 graden met hun kop draaien... hun kraaloogjes over het groene land laten gaan... en dan met z'n allen alles ook nog onderscheiden. Sst, ga weg! Hij laat zich helemaal gaan. Maino Remmers en de ganzen vanochtend. Goed, starters dan in Arnhem die een bestaande woning willen kopen... maar net tekort komen, die kunnen terecht bij de gemeente. Arnhem gaat namelijk een oude regeling nieuw leven inblazen. De starterslening. Een starter kan dan maximaal 25.000 euro lenen... en de eerste drie jaar rentevrij. Juan Suárez maakte vier jaar geleden gebruik van een soortgelijke startersregeling, starterslening, waar het Rijk toen nog aan meebetaalde. Verslaggever Karin Albert ging maar eens kijken wat hij met dat geld heeft gedaan. De Dr. Abraham Kuipersstraat 44 in Arnhem. Nou, een bel is er nog niet. Dan maar even met de brievenbus. Kijk, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Dag. Nou, dat ziet eruit als een heerlijk huis. Dank je wel, dank wel. Is het ook. En de afgelopen vier jaar nog geen tijd gehad voor een bel? Nee, klopt. Want dat u is... woont hier nu vier jaar, begreep ik. Ja. Ik mis één bel en één lamp. En dat zijn van die dingen die blijven liggen na het klussen. Dus inderdaad... Uh... En dit huis, Gewantsewanes, heeft u kunnen kopen dankzij een speciale startersleningen. Hoe ging dat? Toen de tijd waren we onverwacht zwanger, zeg maar. Uh, we moesten toen een nieuwe woonruimte zoeken omdat wij te klein woonden. Um, dat ging niet heel erg vlot. En toen ben ik gewezen door een hypotheekadviseur um, op de starterslening. En ja, dat was voor mij dan het laatste zetje wat ik nodig had om in dit huis uh, te kunnen gaan wonen. En die starterslening werd verstrekt door het Rijk en de gemeente. Hoeveel kon u lenen? Een maximum van 35.000. Moest het ook meteen afgelost worden? Nee, de eerste drie jaar blijft het gewoon staan, zodat je een, een rustige start kan maken. En na drie jaar ga je dan uh, aflossen... Wethouder Gerry Elfrink, het was een succes, hè, die starterslening. Hier in Arnhem ook. Ja, dat klopt. Want hoeveel uh, mensen hebben er toen gebruik van gemaakt? Uh, poeh, er zijn wel honderden mensen geweest. Het was zo'n groot succes in Nederland dat de Rijksoverheid besloot... de pot is te snel leeg. Het is gestopt op 25 mei 2010... Dacht u toen meteen, jammer, dat gaan we voortzetten? Of heeft u gewacht tot nu? Nee, Wij zijn doorgegaan omdat inmiddels ook de huizenmarkt verder in de problemen kwam. Maar omdat het, geld niet, het Rijk niet meer mee betaalde, ging onze pot twee keer zo snel leeg. Dus wij kwamen ook al snel uh, ja, bij de bodem. En wanneer bent u gestopt als gemeente? De laatste leningen zijn denk ik ongeveer, uh, wat zal het zijn geweest, half jaar, jaar geleden, vertrekt. Het uh, is nu meer noodzaak dan ooit om het te doen. De huizenmarkt ligt stil, mensen willen een huis kopen... maar hebben vaak zelf al een huis die ze eerst moeten verkopen. Omdat die markt stil ligt, wordt dat het probleem, is dat de bottleneck. Nou, de enige die dat kan oplossen, die het weer in beweging kan krijgen, is de starter... want die hoeft niet een huis te verkopen. Um, en daar is onze regeling ook uh, op gericht. Dus niet alleen het helpen van die starter. Dus mensen zoals Juan, die een kindje krijgen bijvoorbeeld en iets groter moeten gaan, uh, gaan wonen. Maar die starter helpt ook weer iemand anders van zijn huis af. Die daar ook weer verder kan met zijn leven. En die koopt misschien wel weer een huis van weer een ander. Nou, zo help je met één regeling uh, meerdere mensen tegelijkertijd. En het mooiste is als zo'n starter ook nog uit een sociale huurwoning gaat. Want daar is ook heel veel behoefte aan. U gaat leningen verschaffen, 25.000 maximaal per persoon. Maar ja, het gaat u ook geld kosten. Want de komende drie jaar krijgt u er geen rente over. Mensen gaan pas vanaf over drie jaar... Terugbetalen? Ja, dat klopt. Het is echt een sociale lening. De totale omloop is 7,5 miljoen. Nou, ik verwacht dat uiteindelijk het meeste geld weer terugkomt. Maar we hebben nog wel wat administratiekosten en renteverliezen vangen we op. Nou, dat kost een, een paar miljoen. Maar als je ziet hoe, het effect wat je daarmee kan bereiken. Wij doen dat nu als gemeente. Maar nu moet ook het Rijk ons weer gaan helpen. En als ze dat niet doen, hoe lang kan de gemeente Arnhem in zijn eentje doorgaan? Met deze regeling kunnen we uh, dus 300 leningen verstrekken... en daar hopen we dan uiteindelijk 900 uh, huishoudens mee te verstrekken. Ja, dat zal denk ik wel snel gaan. En, en starters in, uh, ik noem eens wat Utrecht, die nu denken... ach, dit is eigenlijk wel een aardige regeling, ik ga gewoon in Arnhem wonen. Komen die in aanmerking? Ja, als ze onder de voorwaarden vallen, wel degelijk. Waarom die man of vrouw of dat gezin uit Utrecht, wat dan hier gaat wonen, koopt een woning van een armer die hem heel graag kwijt wil? Omdat hij bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning wil kopen in schuitgavens. Ja. Want op nieuwbouwwoningen vallen niet binnen deze regelingen. U richt zich echt op de bestaande woningen. Dat klopt, omdat wij eigenlijk met zo min mogelijk geld. Uh, zoveel mogelijk verhuisbewegingen willen veroorzaken. En als iemand een nieuwbouwwoning koopt, ja, dat is één verhuisbeweging. En dan stopt het. Het moet juist doorgaan. Uh, meer mensen moeten geholpen worden doordat we één iemand helpen. Arnhem komt dus met een starterslening voor starters op de woningmarkt. Acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het dodelijke ongeluk met baby Rosalie in het Tilburgse zwembad... heeft geen politieke gevolgen. De gemeenteraad van Tilburg vergaderde gisteravond over de geluidsbox... die in november vorig jaar van het plafond van het zwembad viel... en over het rapport waarin staat dat de gemeente nalatig is geweest... bij het onderhoud van het zwembad. Burgemeester Peter Nordanes nam de dag na het ongeluk al... de verantwoordelijkheid op zich voor de dood van de baby. Bestuurlijke verantwoordelijkheid is wat anders, zegt Nordanes. Joris van der Kerkhoff volgde de vergadering. Het is een moeilijk debat in de Tilburgse raadzaal. Hoe begin je? Zoiets als dit... Dat voor woorden kun je hier nu nog uitspreken. Niks zal het verlies en het verdriet lichter maken dat de familie van de overleden Rosalie nu moet doorstaan. Politiek en persoonlijk komen samen in de bijdrage van de gemeenteraadsleden. Want als ik dan even nadenk dat mijn eigen dochter ook met haar kleine kinderen daar gaat zwemmen. Die had dat ook kunnen overkomen. Het is extra bitter als haar onschuldige kinderen daar ongeluk. En in dit geval is het ook nog eens zonneklaar dat de gemeente dit enorme verlies simpel had kunnen verkopen. Veel is en zal nog worden gezegd over dit verschrikkelijke drama. Vooral zwaar voor de dramatisch getroffen ouders en familie. De discussie van vanavond zal hen niet echt helpen in hun verdriet. Dit zijn de raadsleden. Er zijn drie wethouders van de zeven. ...en een burgemeester verantwoordelijk. De wethouders lezen hun excuses voor van een papier. En het spijt mij enorm dat dit vreselijke on ongeval... ...onder onze verantwoordelijkheid is kunnen plaatsvinden. Waarom treed ik niet af? Had ik het kunnen weten of had ik het moeten weten? En beide vragen kan ik oprecht met nee beantwoorden. Ik heb me na nou dit verschrikkelijke incident afgevraagd... ...of ik mezelf iets kan verwijten. Had ik iets kunnen doen of nalaten? En mijn antwoord is dat ik me moreel verantwoordelijk voel... en verschrikkelijk vind wat er gebeurd is. Maar ik kom voor mezelf tot de conclusie dat ik het ongeluk niet had kunnen voorkomen. En de burgemeester voegt eraan toe dat er alles aan gedaan wordt... om het in de toekomst beter te doen. We moeten allemaal, college en raad, al het mogelijk te doen... om ongelukken als deze in de toekomst te, te voorkomen... En dan volgt er een pauze en nog een pauze en dan begint de discussie echt. Een motie. De raad vertelt u in haar vergadering, 12 april 2012... Een motie van wantrouwen. De raad heeft vastgesteld dat wethouder Milk zelf niet de intentie heeft... om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Besluit het vertalen op te zeggen in wethouder Milk en hem te verzoeken zijn vriendje als wethouder om de gemeente Toon neer te leggen. Maar de motie wordt niet gesteund. Het college heeft een hele grote meerderheid... Maar er wordt wel wetenschap beloofd. Mag ik nog één zin hier aan toevoegen wilt? Want wij zijn van mening dat uit het massieve besef van schuld... daar putten wij het vertrouwen in dat de colleges er echt alles aan zal doen... ...om te voorkomen dat de gemeente nogmaals door een dergelijk falen zal worden getroffen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat ik hier heb willen zeggen. Dank u wel. En dan is het weer voorbij. Wij zijn op dit moment met 44 aanwezingen... waarvan 12 raadsleden voor de motie hebben gestemd... en 32 tegen de motie. Dus de motie is verworpen. De motie is niet aangenomen en de burgemeester neemt aan het eind nog even het woord. Het was een moeilijk debat, maar een waardig debat, zei hij, over een moeilijk onderwerp. Ik vind het erg fijn dat we op deze manier deze zware zaak toch... Eh, op een hele eh, goede manier met elkaar hebben kunnen bespreken. Dank u wel. Dit gezegd ik heb besluit ik de sluiting Het NOS Radio 1-journaal Sport. De Graafschap staat niet meer op de laatste plaats in de Eredivisie. Ploeg uit Doetinchem won thuis met 3-0 van FC Utrecht... en passeerde daardoor Excelsior op de ranglijst. Poupon maakte de 1-0, tweede en derde doelpunt werd gemaakt door De Leeuw. Hij had ook een verklaring voor de ruime overwinning... na een lange reeks van nederlagen. We zijn vanaf nu de strijd aangegaan. En uh, ja, ik vond ons wel uh, aardig spelen. We, wonden, we wisten van uh, degene die het duel zou winnen, die, uh, ja, die zou waarschijnlijk drie punten pakken. En uh, ja, dat hebben we gedaan en uh, ja, het ging lekker. We zetten al gelijk druk naar voren. De keeper uh, werd opgejaagd. Dus uh, ja, sowieso, uh, als je zes wedstrijden achter elkaar verliest, dan uh, is het sowieso ja, heerlijk als je dan weer drie punten pakt. Utrecht coach Jan Wouters was ontgoocheld. Hij had niet op dit debacle gerekend. We hebben maandag nog in de kleedkamer gezeten met z'n allen. Uh, en uh, erover gaat, wat gaan we nog de rest van het seizoen doen? Uh, er zijn nog zes wedstrijden waarin we de punten kunnen pakken. We hebben nog een klein kansje voor de playoffs En dan was iedereen veel overtuigd dat we daarvoor moesten gaan. En als je het dan vanavond ziet, ja, uh, dramatisch eigenlijk, uh, kan niet anders zeggen. Vitesse deed goede zaken in de strijd om de play-off plaatsen voor Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen met 3-1 van VVV Venlo. Butner en Boni zetten de Arnhemmers voor de rust al op 2-0. Na de pauze viel VVV wel aan, scoorde Wildschut ook, 2-1. Maar in blessuretijd werd het nog 3-1 door een eigen goal van Maguire. Butner was met een goal en een assist man van de wedstrijd, Dat vond hij zelf ook. Ja, klopt. Eerst zelf had ik, uh, had ik ruimtes om op te komen... En, uh... Ja, dat ik dan een assist geef en zelf nog score, ja, dat, is, uh, dat is alleen maar mooi. En, uh, de tweede helft was er minder, we uh, lagen een beetje onder druk. Er uh, waren de ruimtes niet, uh, niet genoeg voor mij om op te komen. Maar uh, ik denk dat we uh, verdiend hebben gewonnen vandaag. Zijn nou, trainer was dat wel met hem eens, maar hij had ook een en ander aan te merken. Uh, op basis van de eerste helft vond ik ons echt ontzettend goed spelen. We hebben uh, VVW alle hoeken van het veld laten zien. Uh, waar we alle tijd een ruimte voor kregen om dat te doen. Twee geweldige goals en uh, ja, een ongekende wilde eigenlijk. Uh, je weet dat dat uh, de tweede helft anders zal zijn. Uh, en, uh, wat wij deden is dat we de tweede helft terug gingen lopen. Uh, VVV begon enthousiast. Uh, het publiek ging erachter staan, die geloofden er nog in. En wij hebben ons daarin laten meeslepen. Ook VVV, Jannik Wildschut vond het verschil tussen de eerste en de tweede helft groot. Maar dan vanuit VVV perspectief natuurlijk. Ja, het is een wereld van verschil. De eerste helft, de trainer zei het in de rust, stonden er geen kerels op het veld. En uh, ja, we werden gewoon overal afgetroefd. In de tweede helft hebben we gewoon echt gestreden voor elke meter. En uh, ja, is het zonde dat we dan gewoon 3-1 verliezen. Vitesse is nu zevende met vijf punten voorsprong op de achtervolgers NEC en RKC. En tot en met de achtste plaats uh, spelen de clubs in ieder geval na competitie. VVV is zestiende en stevend af op de na competitie voor degradatie en promotie. Adolf Den Haag won met 3-0 van FC Groningen en is bijna zeker van de degradatiezorgen af. Voorsprong op VVV is nu zeven punten. Volgens uh, Hagen naar Immers maakte zijn ploeg een uh, hongerige indruk. Ja, zeker weten. Uh, Groningen, laatste vijf wedstrijden, één keer gewonnen, alleen bij Excelsior uit. Ja, dat is zeggen genoeg, denk ik. Uh, dan weet je dat je als Ado Den Haag zijnde in, in je achterhoofd wetende in de, in, ja, voor de wedstrijd dat VVV achter staat. Ja, dan weet je als Ado zijnde dat je er volop moet duiken. En na uh, ja, nou, vorige week bij RKC uit de, de ja, ja, moet ik zeggen, wanprestatie, uh, ja, moesten we toch wel wat goed maken naar het publiek en dat hebben we gedaan vandaag. En Groningen. Ja, Groningen begon het seizoen sterk, maar kan zich nu op gaan maken voor een lange vakantie. Play-offs voor Europees voetbal zitten er niet meer in. En degradatie is ook niet aan de orde. Wat opvalt is dat Groningen alleen maar slechter lijkt te gaan spelen. Trainer Pieter Huistra. Nou ja, vandaag wel. We hebben hiervoor twee aardige wedstrijden gespeeld, vond ik. En vandaag was het vooral de eerste helft was het, was het minder. He, waar we, liepen we liepen eraan, Aardo veel kansen kunnen creëren. In de tweede helft, moet ik zeggen, kwamen we wel goed uit de, uit de kleedkamer. Uh, zetten we zetten er eigenlijk wat druk op, gingen we ook eindelijk voetballen. Ja, en dan moet je net ook even geluk hebben, die ballen goed vallen. En die penalty gegeven wordt. En uh, ja, dan uh, kun je het aardoe ook nog moeilijk maken, want het stond nog steeds 1-0. En ja, uit de allereerste kans voor hun, de corner, daar uh, wordt het ook 2-0 uit. Ja, en dan wordt het uh, voor ons wat moeilijker natuurlijk. Kaarten zijn bepaald nog niet geschud voor alle ploegen in de, nou, de Eredivisie nog vijf duels. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, half zeven geweest. Dorot Meges, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Noord-Korea heeft een mislukte poging gedaan een raket te lanceren. Vele uren na de lancering werd toegegeven dat het niet is gelukt om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Internationaal is de lancering direct veroordeeld, onder meer door de VS. In Guinea-Bissau zijn militairen in opstand gekomen. Zijn schoten gehoord bij het huis van de premier en de televisie is op zwart gegaan. Welke achtergrond de opstandelingen hebben is niet duidelijk. De VN wil 30 ongewapende waarnemers naar Syrië sturen. Dat staat in een Amerikaanse ontwerpresolutie waarvoor brede steun is. De waarnemers moeten toezien op het bestand dat daar sinds gisteren van kracht is. Het zwembaddrama in Tilburg krijgt geen politieke gevolgen. Het college van burgemeester en wethouders kan blijven zitten. In november stierf een baby door geluidsboxen die naar beneden vielen. Motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke wethouder haalde het niet. En mooie kwartaalcijfers voor Google. Het internetbedrijf verdiende in het eerste kwartaal bijna 3 miljard dollar. Dat is een miljard meer dan een jaar eerder. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Vanochtend begint de dag nevelig of mistig bij temperaturen tussen de 0 graden in het binnenland en 6 aan zee. Met het opkomen van de zon lost de nevel en mist snel op en rest ons een vrij zonnige ochtend. Geleidelijk ontstaan wel wat stapelwolken die in de middag kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt 10 graden op de wadden tot 13 in het zuidoosten en daarbij staat een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind. Vanavond en vannacht lossen de buien op en winnen opklaringen steeds meer terrein. Koelt in het binnenland af naar waarde rond het vriespunt. Aan de grond gaat het op een aantal plaatsen licht vriezen. In het weekend is de kans op neerslag klein. Morgen zaterdag is er veel ruimte voor de zon met slechts een kleine kans op een bui. Het wordt dan een graad of 12. Zondag is het overwegend bewolkt en staat er bovendien een frisse noordenwind. Na het weekend volgt een overgang naar zachte weer, maar het blijft wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. In het oosten en het zuiden van het land komt op dit moment plaatselijk dichte mist voor. En dan vanaf de A12 is bij knooppunt Prins Klausplein de A4 richting Amsterdam nog even niet bereikbaar. Er is namelijk een ongevalsonderzoek gaande. Eén file op de A20, hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en knooppunt klein polderplein drie kilometer.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 Morgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt een cruciale dag voor Suriname. Want vanmiddag is er een bijzondere zitting... in het kader van het 8 december strafproces. Op de agenda staat de strafeis voor de 22 verdachten... van de decembermoorden uit 1982. Het Surinaams parlement stemde vorige week in met een amnestiewet... die bepaalt dat de hoofdverdachte president Bouterse en de 21 andere verdachten niet gestraft kunnen worden. Een overzicht krijgt u nu van het proces tot nu toe.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 En dat betekent dus dat wij niet van zin zijn om richting de regering van Suriname... nu nog uh, die gelden ter beschikking te stellen. Minister Roos en taal van Buitenlandse Zaken. En om half drie vanmiddag, Nederlandse tijd, zal bekend worden... of en hoe het proces tegen Desi Boutersen en de andere verdachten wordt voortgezet. Later deze uitzending hoort u Harmen Boerboom... correspondent in Suriname, vanuit Suriname. En praten we met de broer van de vermoorde journalist in december 82, Bram Beer. Het is de week van de waarheid voor de Nederlandse zwemtop. Wie mag er wel naar de Olympische Spelen en wie blijft thuis? Belangrijk onderdeel straks in Londen is de vier keer 100 meter vrij bij de vrouwen. De discipline waar Oranje de titel verdedigt. Maar ja, wie zit er tijdens de Spelen in die selectie? Dat wordt beslist in Eindhoven, waar gisteren de series en de halve finales op het programma stonden van de 100 meter vrij. Twee grote zwemnamen melden zich na een slechte periode weer aan het estafettefront. Netjes, mooi op lengte, alles uh, goed. Bemoedigende woorden van technisch directeur Jaco Verharen aan het adres van Inge Dekker in de vroege ochtend. En er is ook alle reden toe. Klas, heel goed gedaan. We hebben het over de 100 meter vrije slag, de series. Wie op die afstand naar de Olympische Spelen mogen, individueel, dat ligt wel vast. Femke Heemskerk, Ranomi Kromo Widjojo. Maar de grote vraag is hoe de estafetteploeg op de 4 keer 100 meter vrij eruit gaat zien. Inge Dekker was jarenlang een vaste waarde in die estafetteploeg... maar het afgelopen jaar ging het allemaal wat minder. Bij de kwalificatietoernooien zat ze niet meer bij de vier beste tijden op de 100 meter vrij. Vanochtend in de serie stelden ze orde op zaken. 54,5 betekent dat ze de vierde Nederlandse is in het kwalificatietraject. En er valt een last van haar schouders af. Nou ja, het is wel een beetje een pak van mijn hart, want uh, het liep gewoon niet in Amsterdam. En uh, ja, dan moet je maar afwachten of het nu wel goed gaat en... Uh... Ja, ik ben echt heel blij met deze race en deze tijd en uh, ja, beter dan alles wat ik vorig jaar gedaan heb, dus uh, ik ben er tevreden over. Is het dan ook gelijk het in de series willen laten zien, dat je als het ware op ontploffen staat? Nou nee, want eigenlijk, nou ja, ik ging de eerste 50 wel vol, maar daarna probeerde ik gewoon uh, hem wel door te trekken, maar niet helemaal dat ik helemaal kapot zou gaan. En, uh, ja, dat heb ik ook gedaan en nu kwam er een goede tijd uit. Dus, uh, maar ik, ik stond niet eens helemaal op scherp. Dus het is een soort revanche voor die zwemcup in Amsterdam. En belangrijk hè, voor die estafette, want die nummer 4 positie is zo belangrijk voor jou ook. Ja, zeker. Het is heel belangrijk. En, uh...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 En s'avonds scherpt Inge Dekker in de halve finales haar tijd nog ietsjes aan. Goede kansen dus voor haar om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Al is het nog een dagje wachten op de finale. En dan een andere comeback-kit, Hinkelin Schreuder. Zij komt van verre, heeft een vervelende periode achter de rug... waarin ze brak met haar coach Marcel Wouda... waarin ze niet mee mocht naar het WK in Shanghai vorig jaar... Inmiddels heeft ze haar afscheid aangekondigd. En nu staat ze er ineens in de series alweer. Met een tijd van 55-15. Waarmee ze de vijfde Nederlandse is op de 100 meter vrij. En dat biedt perspectieven, want normaal gesproken mogen er zes mee naar de Olympische Spelen voor de estafette. Uh, Ja, Vette. Nou, vorig jaar hebben we met heel veel mensen gesproken. En. Uh het belangrijkste advies wat ik, heb gegeven, wat ik heb gekregen is van never let someone else take your sport away so you gotta own your sport, dat is het eigenlijk en um, ja, daar heb ik dit jaar gedaan en als ik snel wil zwemmen dan uh, is er niemand die dat tegenhoudt dus uh, ik vind het heel fijn dat ik op zo'n manier gewoon nu bezig ben en uh, ja, het laatste jaar van mijn uh, ...van mijn zwem zo mag beleven. En... Je zegt het is prettig dat ik nu zo'n jaar beleef. Je gaat haast denken, ja, als je dan in staat bent om zo'n tijd te zwemmen... ...waarom zou je stoppen? Ja, nee. Ik denk dat het toch wel heel zeer waarschijnlijk is... ...dat het straks gebeurd is, ja. Ja, geen moment van twijfel dat je denkt van... ...hé, hey, ik vind het weer leuk, uh, het zit weer mee? Nou ja, nee, ik heb, eerder, ik heb altijd zo gezegd... van ...dit is een soort van toegift. En uh, dit jaar is gewoon ook moeilijk geweest. Maar als je zo... Zo mag afsluiten en, en ja. zo'n tijd kan zwemmen nog. Dat, uh, ja, dat vind ik super, dat is mooi. Mooie prestatie dus van de lien Schreuder. Die uh, traint in Antwerpen bij Fedor Hess. Uh, Heeft ze jou verbaasd trouwens? Ja, toch wel een beetje. 55-1, dat uh, ja, was ik aangenaam door Verrast. Ze is echt uh, zo ontzettend uh, uh, blij om, om, om nog in de zwemsport uh, door te kunnen gaan. Ze dus is vorig jaar op een hele vervelende manier is een beetje tussenstop gekomen in haar carrière. Maar de wil om, om uh, haar carrière goed af te sluiten, die is zo sterk. En ze laat zien dat ze op de goede weg is. Er moest nog wel wat voor gebeuren natuurlijk. Hè? Want je zei al, vervelend vorig jaar. Breuk met Marcel Wouda, niet meegemogen naar het WK in Shanghai. Uh, is dat oude serie inmiddels verdwenen? Ja, Jacco heeft een uh, gesprek uh, gehad met Hinkelin. En daar hebben ze over gesproken. Uh, een beetje de eisen die Jacco stelt aan een uh, reservezwemster. En uh, hij wilde ook van haar weten, wat is je intrinsieke motivatie... En uh, zij wist wat ze moest doen. Ze moest hier gewoon bij de beste zes zwemmen om mee te gaan. Nou, ze staat nu vijfde, dus is even afwachten of ze, of ze die plek uh, vasthoudt. Maar uh, op dit moment, virtueel, hè, virtuele stand, uh, is dat het heel goed uh, voorstaat. En dat zei je op het laatst zwemtrainer Fedor Hess... in een bijdrage van Edwin Cornelis. Het is vrijdag de 13e. Loop dus niet onder een ladder door en vermijd zwarte katten. En wat doet nu het Amsterdamse asiel? Het doet de zwarte kat in de aanbieding. Hoort u zo meer over? Eerst voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Daar zit Erwin de hart. Nou, de verkeersinformatie is dat er op dit moment uh, geen files staan. Dat is Man, goed nieuws. Niemand per. Uh, het is wel mistig, in het, zeker in het oosten en het zuiden van het land. Wat verwacht je ervan uh, dan vanochtend, Erwin? Nou, het is uh, best wel mooi weer uh, als de mist opgetrokken is door de zon, uh, zeker. Uh, normaal gesproken dan komt het rond half negen niet boven de 30 kilometer uit. Maar het is natuurlijk vrijdag de 13e inderdaad, dus 50 kilometer. Let er goed op, Erwin de Hart, bij de je dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We hebben het eerder al even aangegeven. In Amsterdam zijn gisteravond de 3FM Awards uitgereikt. Publieksprijzen van 3FM-luisteraars voor Nederlandse muziek. Grote winnaar, de band, de band Raccoon. Zij wonnen in de categorie Beste Artiest Pop, Beste Album en Beste Single met hun nummer No Mercy. Dat heeft u eerder kunnen horen in het Radio 1 Journaal. Beste Zangeres werd Iels de Lange en tot Beste Zanger werd Welen gekozen. I was blinded by the light. I was so misty-eyed Was looking for love And she was right on time I was shaking, she was too Didn't know what I should do Was laying on a Sunday Tell me is that a crime Can I hold you for the last time Hold you For the last time, can I hold you for the last time? met Hey! Hey, Mino. Ja? Ja, ons uh, komen over bepaalde vogels uh, bepaald geen goede berichten ter oren. Nee, wat een schil contrast met Welen, hè? De ja. Dijk, de Greppendijk, tussen Wageningen en Renen. Is het mistig? Nieuwe... Ja, een beetje mist. beetje mist. Twee ooievaarsnesten, één nest bezet. De ooievaar heeft net een mol gevangen, zagen Ach. wij. Klopt. Ja. Maar we hebben het over de ganzen. Die hebben we hier ook al gezien. Net kwam er een nelgans. Ja. kwam de nelgans net over. Dat is een van de, van de ganzen die hier broedt. Samen met de uh, grauwe ganzen. Um, brandganzen broeden hier tegenwoordig ook in Nederland. En dat is echt iets nieuws. Dat kennen wij vroeger niet. Nee. Dat zijn exoten? Nou, het is zo dat de nijlgans, dat zegt het al, dat is een exoot. Ja. En die is hier gekomen omdat die ontsnapt is uit uh, waterwildparkjes en dat soort zaken. Maar de gans, en die is het meest talrijke, die broedt hier, uh, die hoort hier ook thuis. Die heeft vroeger ooit in Nederland gebroed, is uitgestorven. En sinds de 60e jaren is die hier gaan broeden. En die doet het geweldig goed en die aantal nemen uh, heel, heel hard toe. En dat vormt ook het grote probleem eigenlijk voor de gans op dit moment... Dat zijn de, de ganzen die hier in Nederland broeden. Ja, het grote probleem, we praten met Adriaan Guldemond... hij is onderzoeker van een adviesbureau uh, uit Culemborg. Uh, houdt die ganzenstand bij. U doet ook onderzoek in de buurt van Schiphol... want daar, daar leeft de gans ook gewoon een gevaar op voor de vliegtuigen. Voor de boer is het ook heel vervelend. Dan denk je, ja, nou, is, wordt dat niet een beetje overdreven? Nee, het zijn grasmaaiers. Nou, ze eten geweldig veel uh, gas op. Het is zo dat... Uh, um dan zitten ze op het water, daar overnachten ze. En overdag dan komen ze naar het grasland waar ze gras eten. Maar ook op het graan komen ze, allerlei andere gewassen. Ja, ze en... vreten het gewoon echt allemaal op. Ze eten het op, ja. Zijn er geen natuurlijke vijanden meer? Uh, nou, het is het vossen die uh, eten, wel ganzen uh, als ze op het nest zitten. En de gans die overwinteren, ja, de, de zeeaard is daar een, een predator van. Maar ja, die hebben we in Nederland niet zo heel veel. Nee, in ieder geval uh, onvoldoende. Ja, er zijn er allerlei maatregelen aangekondigd. Hè. Eieren schudden, uh, doorprikken, jagers. Ik heb ook al eens een verhaal gehoord van iemand die ze dan... in een enorm groot net wil jagen en ze dan tegelijkertijd allemaal wil vangen. Ja. Maar het is strijden met de kraan open. Nou, uh, ik denk dat het wel kan. Uh, het aantal in de zomer terugbrengen. Maar dan moet je ook wel alles uit de kasten verhalen. En wat je zei, je, je, je moet ze bejagen dan. Nou, dat, het meest effectief is, is, dat, is om dat te doen vlak voor het broedseizoen. Want dan hebben ze nog geen jongen gehad. He, dan haal je ze wezen ja. meteen eruit. Uh, iets anders is het, uh, het vangen als ze aan het ruien zijn. He, Gansen die uh, verliezen hun slagpennen na het broedseizoen. Dan kunnen ze niet vliegen. En dan kan je ze zeg maar, bij elkaar drijven en op die manier vangen. En dan kan je ze vervolgens kan je ze ook doodmaken. Ja, maar dat ligt natuurlijk weer omstreden natuurlijk, als mensen dat zien. Ja, We gaan straks nog bij een boer hier op bezoek... die er dus ontzettend veel last van heeft, van die ganzen. Uh, een, ja, een deel van wat hij net gezaaid heeft, dat vreten ze allemaal op. En ze poepen ook ontzettend veel. Dat is ook een probleem, hè? Iedere drie minuten scheiden ze. Echt waar? Dus dat, uh, gaat Elke drie minuten hebben ze dit item al allemaal een keer geschreven. <laughs> Absoluut. Ja? Ja. Waarom poepen ze zoveel omdat ze zoveel eten? Nou, ze, ja, je kan zeggen, ze, ze, ze eten het gras, maar ze zijn niet zo heel efficiënt in de vertering daarvan. Dus het gaat heel snel door hun darm heen. Dus het, uh, ja, het, het, het gaat gewoon heel snel. Dus uh, als je in het weiland loopt, dan kan je ook heel goed zien van dat er ganzen hebben gezeten ja. aan alle poepjes die daar liggen. Het zijn gewoon scheidgansen. <laughs> goed, maar ja, dat. Uh... We gaan ze opzoeken straks. Ik heb er nog niet veel gezien hier op de dijk. Maar ja, in de verte kijken, het, het, het wordt langzaam licht. Dus dan gaan we ze wel waarnemen, denk ik. Ik ga misschien nog een hekje overklimmen. We gaan erop af. Ik voel nog niet veel sympathie voor de ganzen. Bij mij nog immers. Nou, we gaan hem volgen vanochtend. Op deze vrijdag de dertiende. Um, reden, trouwens, voor het grootste dierenasiel van Nederland... dierenopvangcentrum Amsterdam... om de zwarte kat in de aanbieding te doen. Directeur Erik Muller, goedemorgen. Wat dacht u? Wij gaan het noodlot eens even tarten? Ja, nou, met dit soort dagen uh, moet je wel naar publieke uh, acties kijken. Dus uh, ja, een beetje uh, spelen ermee. Uh, wat voor actie is het? Het is een actie dat uh, bij de zwarte kat uh, in het daglicht zetten. en je hem op zwart kunt betalen. Oftewel, wij geven 19% korting, halen het BDW eraf. Natuurlijk, bord wordt er wel netjes verrekend hoor. Maar op deze manier uh, brengen we wel dat even onder de aandacht. Ja. Moet u wel zwarte katten hebben, natuurlijk, meneer Mulder? We hebben er genoeg. Dat is het nadeel. Mensen denken altijd dat een zwarte kat of een zwart dier, ook dat geldt ook voor een hond trouwens, dat die eng is. En dat is helemaal niet zo. Uh, het zijn Nederlandse beesten. Het is net zo normaal dier als een witte of een rode. Het is niet kleurgerelateerd natuurlijk, of een diatief is ja of nee. En we hebben er uh, 20 tot 30 zitten. Ja. En u denkt echt dat mensen vandaag zo'n beest opkomen halen op vrijdag de 13e? Ja, er zijn altijd mensen bij die denken: van... goh, wat een leuk idee. Laten we eens uh, gaan kijken. En die komen dan naar ons centrum toe, van, uh, ja, eigenlijk door het hele land komen mensen naar ons toe. En die komen inderdaad kijken. En, en dat vooroordeel over de, het zwarte dier, is dat, heeft dat echt met, met, uh, uh, nou ja, ook met vrijdag de dertiende te maken, met bijgeloof? Nee, dat heeft niet met vrijdag de dertiende te maken. Het heeft echt met kleur te maken. Men denkt allemaal, uh, zwart is toch wat, het ziet er soms wat, wat, wat voor mensen wat, wat uh, eng uit. Wat Geheimzinniger, uit. ja zwart is een agressieve kleur over het algemeen, maar het betekent niet dat het dier ook ag agressief is. Er zijn hele lieve dieren bij. En kleur echt maakt niets uit. Ja, want het, het is ook bij honden. Hè? Zwarte honden liggen ook slecht in de markt, begrijpen wij. Ja, ik heb zelf een zwarte hond u zes maanden in de kennis gezeten, want niemand wil hem hebben. Het is een lief dier, maar de, de kleur straalt toch niet uit. Dat mensen denken van laat maar, we nemen wel een witte of een bruine of een rode. En, en ze zijn net zo lief als, als uh, bruine honden bijvoorbeeld, en, en uh, witte katten. Ja, daar bedoel ik het al. Het is niet kleur gerelateerd. Uh, het karakter staat er helemaal los van. Het is puur de kleur. Het is puur, puur, puur het gen eigenlijk, hè. die uh, bepaalt of je rood of bruin of uh, zwart wordt. Hm. Hoe gaat het sowieso met het afhalen uh, of kopen van dieren bij u? Uh, wil dat nog wel in de recessie? Of, of merkt u ook dat mensen toch liever hun geld even bij zich houden? Nee, ik merk er helemaal niets van. En, uh, als wij plaatsen ongeveer 2000 dieren per jaar... En ik kan niet zeggen dat door de laatste jaren we in een economisch slechte tijd zitten... Uh, dat wij minder dieren plaatsen. Uh, totaal niet zelf. We krijgen wel uh, af en toe wat, wat meer dieren binnen via afstand. Dus mensen die zeggen, ik wil mijn dieren niet meer. Die hoef ik niet aan te nemen. Die kan ik aannemen. Zwerfdieren nemen we altijd aan trouwens. Uh, maar dat, dat is ook het enige. Nou begrijpen wij dat u binnenkort nog een ludieke actie heeft. Vertel eens. Ja, dat is uh, help. Ik heb een wonderleven. Wij stellen 14 kennels beschikbaar waar 14 mensen voor 14 dagen, maximaal 14 dagen, ook een dag in kunnen wonen. Mm het -hmm. wordt gevolgd via de webcam. Ieder hok krijgt een eigen webcam. Men gaat het hok in met laptop en telefoon. En het is de bedoeling dat je via social network geld gaat binnenhalen voor dierenasiel om onze speelvelden te renoveren. Dat we de beste speelvelden van Europa krijgen. Um, en daarom vragen wij aan mensen. Kom 1 of 14 dagen of 10 dagen, het maakt niet uit, in die hokken zitten. Je kunt het met je bedrijf meedoen. Dat je zegt, ik maak er een echte van. Uh, Piet, gaat eerst en Jan de volgende dag, bijvoorbeeld. Oké, okay, nou, uh, meneer Mulder, het klinkt reuze gezellig. Uh, het is bij deze genoteerd. Dank. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten geldrovers kregen hulp van binnenuit, schrijft het AD over de overvallen op het waardetransporteur G4S gistermorgen in Nieuwegein. Volgens de krant wisten de daters precies hoe laat de buit daar klaar stond. Een ingewijde spreekt in, het AD, spreekt in het AD van een militaire operatie. Er moet informatie van binnenuit zijn gekocht. Hoe weet je anders welke deur je eruit moet blazen? Ook een schilder die een week heeft gewerkt in een gelddepot weet hoe het gebouw in elkaar zit, zegt de bron die het AD citeert. De ingewijde gaat ervan uit dat in totaal tientallen mensen bij de overvallen... Betrokken zijn geweest. De voorpagina van de Volkskrant een foto met twee zwaar bewapende militairen... die het teruggevonden schilderij van Cézanne beschermen. Het doek, de jongen met het rode vest, werd gisteren in Servië... na vier jaar in een auto gevonden. De politie heeft ook vier mannen aangehouden. Dan naar het Financiële Dagblad. De kop daar vanochtend. Luke oil komt naar Nederland. Uh, meldt dat het Russisch olie- en gasconcern Luke oil zich met ingang van deze zomer op de overvolle Nederlandse brandstoffenmarkt zal storten. Door de aangekondigde overname van 46 tankstations in Zuid-Nederland zetten de Russen voor het eerst daadwerkelijk voet op Nederlandse bodem. En kenners voorzien door de komst van Luke oil een prijzenslag die de smalle marges in de branche nog onder druk gaat zetten. Zo staat het Financiële Dagblad. Tankstations profileren zich vooral buiten de rijkswegen. Met kortingen die oplopen tot wel 10%. En voor honderdduizenden gezinnen met kinderen dreigt deze zomer een voortijdig einde van de zomervakantie. Dat schrijft de Telegraaf. Ouders bij wie de kinderen nog staan bijgeschreven in hun eigen paspoort, komen namelijk met hun kroost het land niet uit. Volgens de Algemene Nederlandse Vereniging van de Reisondernemingen, de ANVR, betekent dat dat de mensen het betaalde vakantiegeld dan kwijt zijn. Vanaf 26 juni mogen kinderen alleen nog maar de grens over als ze een eigen paspoort hebben.